Nederland geeft 300.000 euro aan het internationaal atoomagentschap voor de inspecties in Iran. Het agentschap heeft 5,5 miljoen euro nodig om te controleren of Iran zich houdt aan de afspraken die in november zijn gemaakt. Teheran sprak toen met een aantal landen af om de nucleaire activiteiten terug te schroeven. Het Westen vermoedt dat Iran het nucleaire programma wil gebruiken om een atoommacht te worden, maar Iran zegt de kernreactoren nodig te hebben om energie op te wekken.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 In de Iraakse hoofdstad Baghdad zijn minstens 23 mensen omgekomen bij drie zware bomexplosies. Tientallen mensen raakten gewond. De bommen ontploften in drukke winkelstraten en vlakbij Sjiïtische moskeeën. De aanslagen zijn waarschijnlijk het werk van Soenitische extremisten die zich tegen de Sjiïtische meerderheid keren.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 Welkom terug bij Nooit meer slapen. Zometeen aandacht voor nieuw werk dat uitkomt van J.J. Voskel... vooral bekend van het bureau. We gaan praten over Shakespeare. droom wordt weer op de planken gebracht. En u krijgt tips om de nacht door te komen... van beeldend kunstenaar Sarah van Sonsbeek. Maar we beginnen met een verhaal dat voor u geschreven wordt... door Gustave Peek. Gustave Peek schreef onlangs een bekroonde roman. Ik was Amerika en hij is nu aan de telefoon. Goeienacht. Goeienacht, Pieter. Leuk dat je het wil doen. Een, een, een, een zware opdracht is het. Elke dag een verhaal schrijven en voordragen. Elke dag moet je ergens de creativiteit vandaan halen. Het is geen ja. column. Het, het is echt een, een, een verhaal is de, is de bedoeling. En dan liefst ook nog op basis van de actualiteit. Iets dat er gebeurd is. Nou ja, leuk dat, ja. Je, het, uh, leuk <lacht> dat je het aandurft kortom. Wat heeft jou vandaag uh, kunnen inspireren? Nou ja, wat ik, uh, wat ik bedacht. Uh, dat als ik dit vijf nachten doe, dat ik wat grotere samenhang wil. Dus ik dacht van, hoe kan ik hier een overkoepelende vorm voor vinden? En ik ben vooral geïnteresseerd in de mens achter de actualiteit. Dus ik dacht, ik ga op zoek. Ik ga schrijven aan imaginaire pagina's uit dagboeken. En ik begin uh, meteen met de grote baas. Ik dacht, ik schrijf eerst uh, uh, uh, uh, uh, een pagina... Rutte. Ik ben benieuwd naar een uh, bladzij uit het dagboek van Mark Rutte. Mooi, daar komt. Oh, Oké. Okay. Maandag 17 februari 2014. Een nieuwe week. Altijd goed. Vroeg op. Le lekker lang op het apparaat gefietst. Veel kranten kunnen doen. Batterij opeens op, maar niets aan de hand. Gewoon verder gelezen op papier. Gedoucht, daarna naar het werk. Ontbijt overgeslagen, niet slim. Twee koekjes met koffie. Daarna de vette broodjes. Ook twee voor de lunch. Gelukkig wel veel water gedronken. Laatst zag ik mezelf weer op een oude foto. Dat mag niet meer. Ik moet blijven opletten. Blijven tellen. En mezelf elke week wegen. Het komt door Sochi. Al die banketten. Gelukkig heb ik me wel goed aan de geen bierregel gehouden. Nieuwe overhemden. Annelies had ze voor me gevonden, de schat. Ik had er eentje aangetrokken. Ze had geweldig. Geen rare dingen bij de kraag of de manchetten. Precies goed. Ik moet iets terugdoen. Annelies moet voelen dat, dat ik ook aandacht voor haar heb. Ik merk dat ik mensen steeds minder bel. Appen of sms'en. Dat is het wel zo'n beetje. Als ik iemand echt wil spreken, ga ik wel even de gang op. En anders komen ze maar naar mij. Fijne dag. Normale tijd thuis. Nog even op het apparaat, daarna nog een keer gedoucht. Mijn huid houdt zich goed. Kort naar Paul en Witteman gekeken. En ook even naar die negen. Doe ik steeds vaker. Grappig. Plotseling, erg ergman. Ik ga zo slapen. Ik moet aan mama denken. Dat ze eens zei dat het moeilijk is om lang verliefd te blijven. Morgen dinsdag. Lekker druk. Lekker. Een bladzij uit het dagboek van Mark Rutte. En daar, daar is dan een vrouw in. Dat weten we natuurlijk eigenlijk nooit hoe het zit met, met de vrouwen. En, nee, nou ja, en dit, Rutte. Is, dit is... Ik, ik noem hier een analyse en dat is analyse pleit. En dat is een politiek adviseur. Oh ja, dat is, dat is dan de, de, de, de surrogaatliefde misschien wel. Ja. Wie weet, wie weet, wie weet. Ja, het is, het is natuurlijk wel een feit dat, dat op een gegeven moment... Dat zijn we bijna vergeten. Lang voor het grote succes kwam van Mark. Er, er, er inderdaad een soort, nou ja... Uh, up upgrade van zijn uiterlijk heeft plaatsgevonden. Ja. Hij is op een gegeven moment wat afgevallen. Zich wat beter gaan kleden. En uh, die huid is zich wat rustiger gaan houden. Dat soort dingen. Dat, dat is natuurlijk ja. belangrijk in de politiek. uiteindelijk. Ja en, en, en uiteindelijk ook voor de mens. Ik, ik denk dat soort zaken als je daar eenmaal, eenmaal mee bezig gaat. Daar kun je geloof ik ook nooit meer mee ophouden. En uh, dat zijn de dingen die bij een mens persoonlijk beklijven. Zeg maar al die kleine Kleine, kleine ijdelheden, de, de, de, de, de grote verhalen die schuiven weg. Dat, dat is altijd. Toen ik over de, deze opdracht nadacht. Uh, het is altijd moeilijk. En de, het nieuws, de actualiteit. Uh, geeft altijd een bepaalde va variëteit weer. van een, uh, een, een gebruikelijke contradictie. Oftewel, het nieuws is altijd anders. maar de mens is bijna altijd hetzelfde. En, maar hier, uh, hier zit eigenlijk ook wel een soort gapend gebrek aan vertrouwen in uh, jegens de politici. Want jij denkt dus dat zo'n Mark Rutte echt alleen maar bezig is... met, met, met zijn eigen uh, kop, of die niet de bol wordt... en, en of, of zijn kraagje goed zit... en dat hij op geen enkele wijze bezig is met, met de politiek... het land, de economie, de werkgelegenheid... dat dat allemaal zijn dagboek niet haalt. Het, het, het, het treurig is... Ik, ik, ik zou onze premier graag willen beschuldigen van enige visie... maar hij, hij, hij maakt er enigszins naar om zo beoordeeld uh, te worden. Ja, vind, vind je dat? Jij, jij hebt de indruk dat hij inderdaad alleen maar bezig is... met vanuit nou, het zag er goed uit... en uh, toch maar het koekje weer geweigerd... en, en even hij, kijken of mijn overhemd gestreken wordt. Hij, hij geeft helaas weinig indicatie van een uh, werkelijke uh, inhoud. En, en het is ook de schuld van, van ons, van de kiezer... Die, die vergeet te denken, te twijfelen en te lezen. Dus uh, wat we willen krijgen... Ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Maar dat kan je natuurlijk nooit experimenteel onderzoeken. Wat meer stemmen oplevert. Zeg maar ja. een politicus die, die het recept heeft voor een betere economie. Maar wel zo'n kop van uh, schenkt mij nog eens bij. Ja. Of, of een politicus die er ontzettend goed uitziet. Hè, strak, mooi ja. gekleed. Maar die eigenlijk nooit iets zinnigs hoort zeggen. Ik, stel, ik, ik, stel dat die twee in, in extreme zouden bestaan. Ja, nou, ik, ik, ik denk dat dat varieert. Het is hetzelfde als uh, zoiets als pindakaas. Dat, dat moest je twintig jaar geleden ook anders verkopen dan nu. Dus ja, mensen hebben altijd contemporaine voorkeuren. En die speelt men uit in de marketing en ook in de politiek. En uh, ja, dus uh, het golft vrolijk verder zonder dat ons uh, iets werkelijks wordt voorgehouden. Morgen weer een verhaal. Dank je voor deze nacht. Gustav Peek, schrijver van onder andere de bekroonde roman Ik Was Amerika. Dank je wel. Tot morgen. Graag gedaan. Tot morgen. Ze werkte met Rafael Sadiq, met de Neptunes en met David Guetta. Ik heb het over de Amerikaanse zangeres Kelis. Binnenkort verschijnt een nieuw album. En daarvan horen we alvast één nummer. In my memory, I wanna yell, uh, baby, don't go Rumble van het nieuwe album van Kaylee. Van J.J. Voskel, auteur van onder andere het kantoor Epos. Het bureau komt nieuw werk uit. Het boek Ik ben ik niet. In de bundel zijn essays en literaire besprekingen van de jonge Voskel te vinden. In stukken over schrijvers als Kafka en Mussel... zien we dat Voskel dan al bezig is met thema's... die zijn hele leven hem zouden blijven fascineren. Namelijk vriendschap en verraad. Het boek begint met een novelle van schrijver en Voskelvriend Detlef van Heest. En daarin maakt hij wandelingen met de weduwe Voskel, Louisje. Bij lezers van het bureau is zij bekend als Nicoline Koning. Onze verslaggever Maarten Westerveen zocht ze allebei op in Amsterdam. Maar voor er bij Detlef gesproken kon worden... moest eerst rekening worden gehouden met de andere bewoners. Het, is, uh, het huis is helemaal een teken van de kat. Het is een kinderwagen die ik in heel veel smelt. Dit kootje kan niet meer springen, maar die kan nog wel op deze manier naar boven. Ja, dat, dat is dus kootje. Ik heb geloof ik over haar ook gelezen. Ja, dat kan. Het komt in elk boek voor. Het kootje ligt in haar Japanse piepschuimendoosje. Ah. Ah. en doosje. En de rest van de katten, zijn die even solidair of hebben die... Het uh... is is een vondeling uit Amerika oorspronkelijk. Die zou je komen logeren. Die heb ik niet meer teruggegeven. Die zegt niks. Nee, hij is helemaal stil, ja. Mooi oh, beestje. Ja. Doos Sinterklaasje, die zegt ook niks. Die kijkt vooral heel erg schuchter. Je, je boek is een heel. Het is eigenlijk een heel raar boek, hè? Want het is, is tweedelen. Het is niet mijn boek, zou ik willen zeggen. Want er staat ook bewust op. J.J. Je, je, Voskel, ik ben ik niet. En daar zit een buikbandje om. Nou, daar ben ik op genoemd, ja. Maar het gaat natuurlijk om de stukken van Han Voskel. Maar het is niet alleen. De stukken van Han Voskou. En ik durf zelfs te beweren dat veel lezers en fans van Voskuil... dit boek vooral lezen voor dat eerste deel... waarin jij op wandelingen gaat met Loesje Voskuil... en waar zij reflecteert op haar tijd met Han... en uh, nadenkt over haar eigen plek in dat huwelijk... en haar plek ook eigenlijk in die boeken. Um, hoe, hoe is dat boek dat twee boeken is? Hoe is dat tot stand gekomen? Ja, daar is hard over nagedacht. De uitgeverij heeft op een gegeven moment gedacht aan twee boekjes, omdat mijn deel een ja, novelle kan worden genoemd of iets, nog iets anders. Maar vooral Lucie Foskel, en ik vind het ook heel mooi dat ze samen zijn gevoegd, vond dat het alleen maar uitgegeven kon worden met deze toelichting. En uh, het is natuurlijk een hele bijzondere weduwe. Want we hebben weduwen gehad in Nederland. Uh, ik geloof dat Mieke Vestijk, die heeft nogal wat veranderd. En weggegooid van uh, nagelaten werk van Verstijck. En er zijn weduws die helemaal niet blij zijn met de, met de manuscripten die er nog liggen. Uh, maar Lucia Vosca is heel uh, actief geworden... Die heeft mensenkinderen, postuum uitgegeven, Binnen de Huid is uitgegeven, de buurman. En nu Ik ben ik niet, is uitgegeven. Uh, ik zou bijna zeggen, er zijn weinig uh, uh, schrijvers in Nederland die postmartaal zo uh, productief zijn als Han Voskuil. En, en dat het... hebben we aan zijn weduwe te danken. En, en te meer opvallend, omdat er weinig uh, literaire weduwers in Nederland zijn die zo die zo aan het werk verbonden zijn... die er zo vaak zelf natuurlijk in voorkomen. Dan onder een andere naam even zo goed, maar die, die scheidslijnen... Nou, het mooie in het verhaal is... die scheidslijnen vervagen op een gegeven moment voor haar ook eigenlijk. Het verschil tussen Nicolien en Loesje... Die, die beginnen op een gegeven moment voor haar ook te, te vervagen. Um, maar zij is ook zo onderdeel van dat werk. En dat maakt ook dat, dat die wandelingen die jij met haar maakt... het verhaal dat je daarin beschrijft, nog zoveel prangender... Ja, terwijl ze uh, zeer wel in staat is om te zeggen... het is maar een deel van onze werkelijkheid geweest die, die hij beschreven heeft. Want hij heeft niet beschreven hoe fijn ze het hadden als we wandelden uh, of fietsten. Nou, er zijn wel wandeldagboeken, maar um, de meeste boeken die gaan over uh, problemen. En omdat hij... Um, Weinig zelfreflectie in zijn boeken heeft. Althans, buiten die dialogen is die, heeft hij op den duur uh, analyses en uh, vooral getheoretiseerd, gepsychologiseerd, uh, gemeden. En daarvoor had hij die dialogen met zijn vrouw nodig, onder andere. En zij is. Uh, is nogal confronterend. En daardoor lijkt het alsof ze een ruziehuwelijk, een vechthuwelijk hadden. Terwijl dat zeker niet het geval is. Ik bedoel, ze hebben genoeg ruzies gemaakt. Maar dat hij heeft niet de momenten genoteerd waarop uh, alles koek en ei was. Er is natuurlijk ook niks aan voor een lezer. Het Alleen als er wrijving was, dan kon hij duidelijk maken... Um, waar de idealen zaten. En waar de verlogening of de, het verratende ideaal... want hij heeft zijn eigen idealen moeten verraden om te kunnen leven. Dat is de... Dat is de uh, paradox van het leven. Je, je, je spreekt jezelf voortdurend tegen. Of je, je daden spreken je woorden tegen. En uh, hij heeft dat heel mooi aanschouwelijk gemaakt. En zijn vrouw hield en houdt uh, daar aan wat hij ooit gezegd heeft vast. En wat zij nog steeds vindt. Maar je, je, je kan niet trouw zijn aan iets wat je dood maakt. Wat je dood betekende. En dat, dat uh, is volgens mij heel duidelijk. Ik weet niet of je, hoe jij daarover denkt. In dit boek, zij legt dat ook uit. Zij, zij heeft zijn leven uh, aan hem te danken. Wat voegt dat, dat eerste, die novellen, zoals je het zelf noemt... wat voegt die novellen, die wandelingen, die gesprekken met Loesje... voegen die toe aan de stukken van Han Voskel die we later in het boek lezen, als hij het over literatuur heeft... als hij zich ja, buigt over, uh, over hele andere dingen. Wat voegen die, hoe, hoe vullen die twee elkaar aan? We hebben een, of ik heb een, een kader willen scheppen. Want het zijn stukken die komen uit de lucht vallen. Waarom zou je, nadat iemand dood is, met deze jonge, jeugdige stukken aankomen? Want voor hetzelfde geld wordt het gezien als, beschouwd als. Nou ja, vanoorschot wil er nog een slaatje uitstaan. Er is nog wat gevonden. En nou ja, het was wel jeugdwerk. Maar laten we, laten we dat maar op deze manier doen. En dan, dan, dan, dan stoppen we er nog wat bij van die van Heest. En dan is het een heel mooi boekje. Zo is het dus niet gegaan. Die stukken die, uh, van Voskel staan op zichzelf. Die zijn echt geweldig. Die hadden echt zonder mijn stuk ook wel uitgegeven kunnen worden. Maar het is wel een tijd uh, die, uh, als je een goede uitgeverij hebt, zoals van Oorschot, uh, moet schetsen. En uh, het lijkt mij. Voor een Ik zelf heb die behoefte als lezer. Ik zou over die tijd waarin geschreven wordt, die vlak na de oorlog is. Wederopbouw, de eerste tekenen van welvaart zijn aan de einde te zien. Die tijd wil je op een hele persoonlijke manier ook aan de, aan de lezers nog eens een keer laten zien. En, dat, en hoe kun je dat beter doen dan door Loesje Voskuil, die we nu gaan bezoeken? Ik laat hem misschien zo dadelijk even zien als hij aardig is. Nou, dan gaan we maar ons best doen. Ja, de we, moeten, we moeten met de tram. Waar maak je deze gang trouwens Nou naar uh, Loesje toe? Vandaag voor de derde keer. Nee, ik, uh, het ligt eraan. Ik werk in Hilversum en dan komt het voor de dagen niet naar de toegaan. Maar ik doe vaak de zware boodschappen voor haar. Dus ze is heel goed en ze doet haar eigen boodschappen. Maar als ze dan grens voor de kattenbak nodig heeft of zware pakken melk of zo. Of grote stukken kaas, dan, uh, dan doe ik dat. We gaan nu van een van de mooiste stukken van Amsterdam en van Nederland naar een nog veel mooier stuk van Nederland. De Herengracht. Hij blijkt aardig te zijn, dus ik heb hem toch maar meegenomen. Dit is Maarten. Goeiedag, mevrouw. Losje. Maarten ook. Zo, ik moet binnen. Nou, hij is een bewonderaar van Han. Ja? Hij heeft alles gelezen. Ja, echt? Ja. Oh. Ach, nou, dat dan mag hij erin. Dan, dan mag hij erin. Hij gaat even, even uit. Ik kom er een beetje bij. Want ik, uh, ik, ik heb inderdaad uw. Uh, ik, las, ik vond dat Detlef een heel mooi verhaal heeft geschreven in, uh, uh, aan het begin van, uh, van. Ik Ben Ik Niet. En het was. Uh, wat mij vooral trof, was uh, de. Uh, ik werd getroffen door uw moed om het verhaal te publiceren zoals het, uh, zoals het geschreven is. Uh, want u spaart u zelf bijvoorbeeld niet in, uh, in de, de gesprekken met Detlef. Nee, vindt u, vindt u niet. Ik, ik, ik, ik weet het niet precies wat er bedoeld wordt eigenlijk. Ik spaar mezelf niet. Want... Uh, u, u zegt bijvoorbeeld: ik had veel aardiger moeten zijn. Ik heb oh, nee. het hand zo moeilijk dat, gemaakt bijvoorbeeld. Vind ik, ja, nou, dat vind ik, ja. Ik bedoel, ja, dat, dat krijg je dan niet zo goed uit bij mij. Dat, dat, ik, dat heeft hij ook opgeschreven, ja. Maar, je, ik, blij, je, maar ik bedoel, misschien vind ik het tenslotte uh, beter geweest voor Hammer. Ik blijf toch wel zitten met... Ja, hoe was het nou gegaan als ik wel aardig was geweest? Ik bedoel, had hij dan werkelijk die boeken niet geschreven? Dat weet ik natuurlijk niet. Nee. Hij had... Hij had hoe dan ook andere boeken geschreven. Dat, denk ik, kunnen we zeker wel zeggen. Ja, dat zal wel, ja. Ja, ja. ja, ik bedoel, maar ik kan... Ik moet gewoon zeggen... Ja, zo was ik nou eenmaal. Ik kan er ook verder niks aan doen. Het kon niet anders. Uh, en, houdt u van... Ik bedoel, leest u met plezier Hans Boeker? Ja. <lacht> <lacht> Natuurlijk, ja. Ik vind het helemaal niet erg om het te lezen. Dan zou ik zeggen, dan is het toch geslaagd. U zegt, oh, wat, wat had hij dan geschreven? Maar nu heeft hij dus... Hij heeft nu uh, boeken nagelaten... die, die uh, waar u ook nog eens... die met plezier leest. Nou, dan geloof ik niet dat er toch reden is om spijt te hebben. Ja, nou ja wat zal ik zeggen? Ik bedoel... Ik denk wel eens met die ruzies de, uh, van... Uh, wat, wat was ik vervelend. Dat denk ik dan wel. Maar dat is natuurlijk ook... En u zegt dat op een gegeven moment in, het, in, in, in uw gesprek met Detlef. Dat komt ook voor een deel natuurlijk door uh, de boeken zelf... waarin vooral de ruzies natuurlijk voorbij komen. Maar dat is een keuze van een schrijver, dat is fictie. Maar soms lijkt het wel alsof die fictie... wel eens voor u werkelijkheid lijkt te worden. is het toch ook meer? <lacht> Wij waren heel gelukkig samen, natuurlijk. <lacht> Ondanks de ruzies. Han vond de ruzies tenslotte ook niet erg... omdat hij ze begreep. Zocht hij ze misschien zelfs een beetje op? Dat zou best kunnen. Nou, opzoeken... Nou, nee, dat was toch niet, nee. Nee, opzoeken niet. Maar het was wel zo dat hij soms dingen uh, vertellen moest... waarvan hij van tevoren wist dat ik het niet zo leuk zou vinden. Die waren er natuurlijk. Ja. En dat, dat kwam dan aan. Dat waren dan punten als, uh, ja, ik, heb nu, uh, ik word nu dit of ik ga naar dit congres. En op het allerlaatst zelfs uh, vertelde die ja, ik moet misschien wel hoogleraar worden. Dat was het einde van alles. En toen heb ik, heel lelijk gedaan, toen heb ik hem een klap in zijn gezicht gegeven. En daar heb ik nog zo'n spijt van. Ja, daar heb ik zo'n spijt van. Maar ik was razend. U bent namelijk niet bijzonder groot. Uh, hij hij zou er toch zelf ook een beetje om moeten hebben kunnen lachen? Nee, daar heeft hij niet om gelachen. Oh, nee, misschien ja, achteraf heeft hij die ruzies natuurlijk. Hij heeft achteraf wel uh, gezegd dat die ruzies onvermijdelijk waren. En hij begreep ze ook, want hij begreep hoe ik in elkaar zat... Dus hij vond ze wel op dat moment vervelend, maar heeft natuurlijk wel achteraf ingezien... ja, maar dat kon niet anders zo is en, en hij was daar blij mee, dat zei hij ook hoor. Hij heeft dat ook gezegd, want ik heb wel eens tegen hem gezegd... van uh, die ruzies, vind je dat niet vervelend, er is niks aan te doen, zo ben jij. En dat wist ik ook. En omgekeerd natuurlijk, u vond die ruzies blijkbaar ook niet uiteindelijk... Erg, want anders was u natuurlijk, had u een keer wel uw, uw tassen gepakt of zo. Dan was u wel weggegaan, als u ruzies echt vervelend vond. Nee, want ik, ik hield veel te veel van hem om weg te gaan, natuurlijk. Ondanks die ruzies. Dacht ik, ik vond ik hem natuurlijk toch heel aardig. Ja, Maar dat bedoel ik dus, dat is dus blijkbaar. Uh... Blijkbaar vond u het allebei dus niet zo'n heel groot bezwaar... Dat, die, dat, er, dat er af en toe op het vels van de... Het was toch altijd daarna heel gauw weer afgelopen. Het was niet zo dat we aan het mokken bleven. Het was afgelopen. En dan dronk hem een borreltje. Vereeuwigd als Nicoline en Maarten... lijkt het huwelijk van Han en Loesje Voskel getekend door ruzie. Maar het lijkt erop dat de papieren versie een vertekend beeld heeft gegeven. Hun relatie, die van 1943 tot Voskels dood in 2008 duurde... ontstond onverwacht na aflopen van een feestje tijdens de oorlog. Volgens Detlef was het een mooi geval van toeval. En hij was verliefd op een ander meisje. Een ander meisje waar iedereen op, op wie iedereen was verliefd. En... Um... Hij wou dat meisje naar huis brengen, maar dat mocht niet. Want degene die het feest had ja, georganiseerd, die, die had het brengen. meisje al gereserveerd. <laughs> en toen had die vriend, Gijs heet hij, gezegd tegen Han... Jij brengt Loesje naar huis, want jullie wonen ook min of meer in dezelfde ja, buurt. Ja. En daar had hij eigenlijk geen zin in. Hij nou, had helemaal geen zin in. Maar wat er toen <laughs> gebeurde was, dat was midden in de oorlog in 1943. Jij moet het misschien zelf vertellen. <laughs> nou, ja, wat gebeurde er toen... Nou ja, hij moest mij dus naar huis brengen. En, die, en de meisjes stonden allebei uh, allemaal, of allemaal een stuk of uh, acht of zo. Je moet je van zo'n feestje ook niks voorstellen, want was geen drank, geen eten, niks. Het was helemaal niks. <lacht> Het was helemaal geen feestje. <lacht> dus die meisjes stonden buiten te wachten allemaal, en ik ook. En toen kwam uh, Hanna mij toe... En, de, en, en Hans schrijft in zijn dagboek. Ik, ik uh, kwam naar buiten, ik zag haar staan. En uh, ze had een witte regenjas aan, dat had ik zeker, weet ik niet meer. En hij vond het me meteen aardig. Nee, maar hij zei, haar stem. Oh, mijn stem, ja. Ja, en ze had een... Ja, ja, ja. En... Hij was meteen verkocht, zei hij ik was Ja, inderdaad. Hij, hij weet het nog beter. Ik was de eerste keer, ja. Hij was meteen verkocht. Dus toen was, heeft hij me naar huis gebracht. En sindsdien heeft hij me, is hij me blijven. Ja. Dus dat, me, dat meisje wou die eerst helemaal niet naar huis brengen. Aadje wou die naar huis brengen. Ja. Deadlef van Heest en Loesje Voskel in gesprek met Maarten Westerveen. Het boek Ik ben ik niet is verschenen bij uitgeverij Oorschot. Het is een nummer dat is uitgevoerd door zo'n beetje iedereen. Miriam Makeba, The Flying Burrito Brothers, The Deftones, Maroon 5, Bobby McFerrin. Allemaal kofferden ze hetzelfde liedje van Bob Dylan en The Band. I shall be released. Deze versie is misschien wel de mooiste van Jeff Buckley. Thank you. So high above this wall sing I see my light go shine. me in this lonely crowd, it's a man who swears he's not to blame, all day long I hear his voice shouting so loud. I see my light come shine from the west unto the east. Any day now, any way now, I shall be released Jeff Buckley, live opgenomen in Brooklyn in 1993, een nummer van Bob Dylan, oorspronkelijk geschreven voor de band, I Shall Be Released. In de rubriek Door de Nacht vragen we mensen wat zij s'nachts uitspoken als ze slaapniveau komen, hoe ze zichzelf door de nacht heen slepen of wat hen dan wel door de nacht heen sleept. Help me make it, make it En deze wat uh, wijdlopig geformuleerde vraag... Uh, stelden wij vandaag aan beeldend kunstenaar Sarah van Sonsbeek. In 2006 uh, studeerde ik af aan de Rietveldacademie. En overdag werkte ik als architect. Dus echt veel slaap kreeg ik sowieso al niet. Maar het werd eigenlijk nog verergerd door mijn vreselijke buren. Want ik lag daar dus s nachts te piekeren over mijn baan. Uh, over die Rietveldacademie die eigenlijk niet lukte. En precies dan uh, gingen mijn vreselijke bovenburen... Uh, ruzie maken met elkaar om te beginnen en elkaar uitschelden. Jij met je rotkop, enzovoort, enzovoort. Ik dacht, gaat dat wel goed daarboven? Maar dan legden ze het weer bij met uh, uh, nou ja, allerlei geluiden... die ik liever niet thuis wilde brengen. En daarna gingen ze dan een vechtfilm kijken. Dus eigenlijk, uh, al piekerend niet kunnen slapen... heb ik toen misschien wel mijn eerste kunstwerk bedacht. En dat heeft me, nou ja, je zou kunnen zeggen... dat heeft me door de nacht geholpen. Kunstwerk is een brief uh, en die zal ik voorlezen. Amsterdam, 9 april 2006. Doorzonwoning 1 hoog. Beste bovenburen. Na berekening kom ik erop uit dat jullie 80% van mijn woning innemen met jullie geluid. Graag zou ik jullie willen vragen ook het overeenkomstige deel van de huur te voldoen. Een overzicht. Totale huur 500 euro. 80% daarvan, 500, gedeeld door 100, keer 80 is 400 euro per maand. Jullie kunnen het overmaken op mijn rekeningnummer 7620 26378. Alvast bedankt! Het gekke was, iedereen vraagt natuurlijk... en heb je een antwoord gekregen of heb je ooit nog het geld gezien? Allebei niet, nooit een antwoord, nooit het geld gezien. Wel heb ik deze brief toen als uitnodiging verstuurd... voor mijn afstudeertentoonstelling. tentoonstelling. Want tot mijn stomme verbazing vonden de docenten dit goed. Um, en toen zeiden allemaal mensen... ja, uh, nee, nee, ik heb niet je uitnodiging gekregen hoor... maar je gelooft nooit wat die vreselijke buren me nu hebben gestuurd... Dus er bleek een soort sneeuwbaleffect door heel Amsterdam... waarbij allemaal mensen dachten dat mijn buren hun buren waren. Omdat ik ze deze brieven had gestuurd. En dat was voor mij eigenlijk de ontdekking van wat kunst zou kunnen zijn. En uh, nou ja, toen viel ik in slaap. Ik weet dat uh, ik ook het geluid wilde opnemen. Uh, en toen vlak voor ik dan een geluidsman had en alle apparatuur... gingen mijn buren onder parket leggen. En ik dacht, oh nee, wat erg. Nu is het geluid weg. Dus er ging iets heel uh, merkwaardigs, een soort omdraaieffect... vond er plaats waarbij ik dus juist uitkeek naar het geluid. En later dacht ik ook, misschien waren het wel helemaal niet die buren... maar zitten die buren eigenlijk in je hoofd. Want elk nieuw huis waar ik kwam wonen, hoor ik wel vreemde geluiden. Misschien is dat wel de conclusie dat je buren eigenlijk in je hoofd wonen... en dus helemaal niet uh, naast je huis... zeggen vaak, als je bijvoorbeeld je kraan aan laat staan, dat je dan dus gaat dromen van een waterval. Dus misschien dat sommige echte geluiden wel doorwerken in je dromen. Um, maar ik geloof ook dat er iets geks aan de hand is met de stilte, dat hoe stiller het wordt, hoe meer je hoort. Dus misschien is het wel niet aan te raden om in een heel stille omgeving te slapen of daar überhaupt naar te streven. Maar is het wel beter om ons gewoon neer te leggen bij de kleine geluiden van het huis... Hè, die die eigenlijk jouw stilte zijn. Sarah van Sonsbeek en haar werk is momenteel te zien... op de expositie Mistakes I've Made... bij de Annette Gelink-galerie in Amsterdam. Soulmuziek uit New Orleans gaan we draaien. Bakermat van de jazz, de blues... en natuurlijk de uh, Neville Brothers. Vijf broers die hun sporen al verdiend hadden... in verschillende andere formaties. De Meters bijvoorbeeld. Maar in 1977 deden ze wat ze altijd al hadden moeten doen. Ze vormden samen een band... om hun ouders een plezier te doen, schijnt. En uh, we gaan nu een hit draaien uit 1989, My Blood. The Neville Brothers, My Blood. Van de plaat Yellow Moon uit 1989. U luistert naar de VPRO op Radio 1. Een viering van de liefde en van het leven. Zo noemt regisseur Paul Koek het stuk. Koeks gezelschap, de Veenfabriek, speelt dat sinds dit weekend... samen met de zangers van de Reisopera uit Enschede... en met de muzikanten van Combattimento. Het ging op Valentijnsdag... Niet toevallig in première, omdat de geliefde van Midsomernachtsdroom van Shakespeare de hoofdrol spelen in The Fairy Queen. Botte Jellema ontmoet regisseur Paul Koek en muzikaal leider Kams in Enschede. Wie is de Fairy Queen? De Fairy Queen is uh, Titania. En Titania is een, een fairy, maar dan de hoogste. En is uh, de maan ook. Mm -hmm. En is, um, kan met een klein gebaar de wereld doen sidderen, de wereld doen afbreken. En vooral als zij met haar lief Oberon, die je zou een fairy king zou kunnen noemen. Mm -hmm. uh, als dat niet goed zit tussen die twee, dan hebben we te maken met een tsunami. En uh, een personage uit de Midsummer Nightstream Dream van Shakespeare? Dat allereerst. Ja. Ja. Confess, confess! Es confess, es confess! Het is een semi-opera, staat dan nou op je. Wat is een semi-opera? Wat er in de tijd van Purcell. Uh, net een opkomend genre was. Ja, uh, Harry Purcell is de schrijver van... Uh, ja, van de van Ja, die leefde ongeveer 100 jaar later dan Shakespeare. De tijden waren veranderd, uh, vorstenhuis waren omgevallen en dergelijke. Dus de, nou ja, smaak en uh, entertainment had een heel andere plek in de, in de samenleving. En een semi-opera was iets wat ze toen uitvonden omdat ze eigenlijk vonden dat je als geloofwaardig personage op het toneel niet kon zingen... Maar ze wilden wel ook gewoon geloofwaardig verhalen vertellen. Maar ze hielden ook heel erg van muziek. Dus toen hebben ze een soort tussenvorm uitgevonden waarbij je en een toneelstuk speelt. Maar daar ook een soort uh, intimatie uh, bij schrijft. Heel, heel plat gezegd, het genre semi-opera is een acte toneelstuk. En dan een soort cantate van 20 minuten, 25 minuten. En dan weer een acte. Dus het is heel erg om en om. In actes, daarin zit de tekst. Ja, een acte toneelstuk, dat is gewoon een bedrijf. Er zijn, er zijn wat, wat versies in omloop, omdat je, je kan bij wijze van spreken de, de volgorde van de teksten kan je veranderen... ...je kan de volgorde van de aria's veranderen, zo zijn er wat versies in omloop. En ik denk dat wij, um, um, en zeker ook Manoi, um, hebben getracht om de tekst en de aria's meer op elkaar te laten reflecteren... Mm -hmm. Dus inhoudelijk hebben die veel meer met elkaar te maken... dan ik in de meeste versies tot nu toe heb ontmoet. Uh, en dat heeft er ook mee te maken dat wij de, um, een aantal teksten hebben durven schrappen. Maar ook een aantal teksten uit de midzomernacht als alsnog weer hebben ingebracht. Okay. Ja. Het is de middag zondag. Het is, wel, het, is wel, het is wel heel tof om met acteurs en zangers uh, op het toneel te staan. En dan uh, gemaakt en bedacht uit die tijd. Uh, we deden het wel vaker. En nu opeens um, heb ik te maken met een, um, nou ja, het compartiment, maar nooit de zangers en de acteurs. En dan krijg je een soort... En zo, als dat op elkaar valt, hè, om het zo maar even te noemen... dan dat wordt een enorme kracht. Hm. Dat wordt echt een enorme kracht. En ik vind dat fantastisch. En dan met die breekbare uh, muziek... Uh, want dat vind ik het... ja, dat is wel... dat je dat mag doen een keertje in je leven. Jezus, dat is wel echt te gek, hoor. <middels> Er zijn in feite uh, drie groepen die op het podium terecht zijn gekomen. Dat is uh, de Nationale Reisopera. Uh, wat voor gezelschap is dat eigenlijk? Kun je dat kort uitleggen, Manoy? Um, ja, de Nationale Reisopera is uh, na de Nederlandse opera, wat, wat in Amsterdam gevestigd is, uh, eigenlijk het grootste operagezelschap van Nederland. Uh, met als grote verschil tussen de twee huizen dat de Nederlandse opera echt vast zit, zullen we zeggen, in, een, in de stopera, in het muziektheater. En de reisopera, de naam zegt het al, uh, tourende producties maakt. Ja. Uh, en, uh, in, uh, vanuit Enschede opereert, waar ja. we nu ook zijn, waar jullie deze ja. productie uh, ja. opzetten. Dat is de thuisbasis, ja. hier is het ook ooit gestart onder een andere naam, Opera Forum heette het toen. Maar uh, de reisopera is enorm gekort in de bezuinigingen, dus dit is eigenlijk het eerste seizoen van hun doorstart, zou je kunnen zeggen. En... Um, tot nu toe worden ze erg goed ontvangen uh, met als het ware de nieuwe gedaante die ze hebben aangenomen. Met een nieuwe cast van uh, zangers, de jongere zangers dan ze voorheen in het ensemble hadden. Dus ze hebben eigenlijk geen eigen koor meer, dus daarom werken we ook samen met uh, een koor hier uit de regio, Consensus ah, okay. vocalis. Dus eigenlijk heb je nog een vierde groep. Erbij. Nog een vierde groep ja, ja. er zit eigenlijk nog een koor bij, ja. Ja, als, uh, als, als bestaand uh, uh, uh, geheel. Ja. En dan, dus dan heb je de, de Nationale Reisopera, dat koor, uh, het Combattimento... Dat, ja. is een, dat is een ensembleorkest. Ja. Hoeveel ja. Ja. Ja. muzikanten heb je dan? We hebben er 18 18? Ja. 18 muzikanten. Een redelijk, redelijk compleet orkest. Ja, Aardig zeker. Ja. Een ja. compleet barokorkest. Ja. En de V-fabriek. Met, en de met acteurs en alles. Ja. Ja. Nou, ja, ik, ik denk echt dat we met uh, mijn ouder bij 52... Volgens mij zijn het 52 op toneel. En ze zijn ook allemaal op toneel... Dat hebben iets heel raars bedacht. Ik heb uh, die midsomnachtsroom uh, heb ik uh, ooit ook zelf gespeeld. En wat me daarvan uh, bleef, wat daarvan is blijven hangen, is al die op- en afgangen. Zeg maar op en weer af. En weer op en weer af. Vooral. Er zitten al heel veel personages in. Het is een redelijk complex verhaal. Dat is ook, dacht het ook. Ja. Ja. Ja. En dat kwartet van verliefdes. Ja. Die vier, die gaan op en af, op en af. En toen dacht ik, ik, ik wil het niet. Het stoort me en het houdt me te veel bezig. En toen, in de versie die we maakten... heb ik toen afgesproken dat op is staan en af is liggen. Dus iedereen blijft op toneel, daar gaat niemand meer af. Ja. En dat is, dat is ook... Ja, dat is tamelijk krankzinnig. Dat is... Uh, ja, het begint dus ook nog te werken, uh, vind ik. Um, maar dat, ja, het is een feest om om al die mensen op toneel te hebben... en uh, toch op een gegeven moment echt in de vorm een heel schoon beeld te maken... doordat iedereen uh, ligt en nog twee mensen staan. Het mm. is echt onwijs mooi. Ja. Het is de viering van uh, de liefde en het leven, deze, deze voorstelling. Is het allemaal blij... Uh sprookjesvoorstellingen waar we naar zitten te kijken? Nee, in het tegendeel zou ik zeggen. Ah. Ja. Natuurlijk is het sprookjesachtig. En natuurlijk moet je, wordt je geloof... Ja, ah, je, je, je fantasie wordt uh, heel erg aangesproken. Maar het gaat wel echt... Uh, het gaat wel echt diep. Het gaat echt over, over de mensheid. Over de samenleving. Over, um, over dingen die uit hun verband gerukt worden. Over mensen. Ja, uh, Paul noemde het woord al... De, de kracht van de natuur in een samenleving die eigenlijk daar geen plek meer voor heeft. Dus er hoeft maar een kleine aardbeving te zijn in Groningen... en heel Nederland staat op zijn kop, spreken. Laat staan een tsunami of uh, iets nog ergers. En hoe zit dat in het stuk? Um, nou, je zou kunnen zeggen... Um, de, dus Oberon en Titania, de twee feeën, die, uh, die, die, ja, die hebben misschien voortdurend, maar in ieder geval... voor het stuk begonnen is, hebben ze weer ruzie gekregen... omdat Titania heeft een jongetje geadopteerd. En Oberon wil... Wil dat jongetje voor zijn eigen ja. leger of wat dan ook. En daardoor hebben ze ruzie. En Titania zegt op een gegeven moment ergens in de eerste helft. Uh, door die ruzie is alles, staat alles op zijn kop. De seizoenen zijn dooreengesmeten. Uh, de, de springtij staat al, is verkeerd. De maan en de zon zijn van plaats verhaald. Nou, het is een hele lange, intense monoloog. En uh, Purcell heeft dat overigens ook opgepakt. in zijn manier waarop hij dat stuk uh, maakt. Omdat dat die plek van die seizoenen ook muzikaal um, uitgebeeld is. of Op een gegeven moment is dat weer in orde. Maar, um, nou ja, dus die natuur is dan eigenlijk de metafoor... zou je kunnen zeggen, en ik kijk nu ook even naar... Nee, ja. voor, voor de samenleving die ontwricht is door allerlei krachten... van buitenaf ja. en van binnenuit, nog erger. Ja. Um, en in, dat, in de personen van die vier geliefden... dus twee jongens, twee meisjes... Uh, waar hun hele leven een nacht lang op, op, zijn, op zijn kop staat... Uh, want één meisje is verliefd op iemand, maar moet van haar vader met iemand anders trouwen. En dan gaan ze in het bos, uh, willen ze vluchten. En dan uh, is er iets met, met toversap, waardoor ze weer op de verkeerde verliefd worden. om nou, de complete Shakespeare. Het is precies, ja, complete uh, precies Shakespeare. je kunt het niet meer volgen op een gegeven moment. Maar uh, op een gegeven moment is het dus zo dat het meisje wat aan het begin alles had, alles kwijt is. En het meisje wat eigenlijk verliefd was, echt verliefd was op iemand die haar gewoon niet moest, die, die denkt van ja, nu zijn ze allemaal tegen mij... want iedereen gedraagt zich anders en ze is helemaal reddeloos verloren. Dus uh, ik denk dat iedereen zich daar in zekere zin op een gegeven moment wel in zou kunnen herkennen. Niet misschien concreet in de situatie, maar in, in verbijstering van wat gebeurt er nu toch? De kracht en, van de liefde ja, en, dus. en, en het, um, de negativiteit, de negativiteit van, van, van die kracht... die je nodig hebt om de liefde werkelijk uh, door je lichaam te laten... Glijden, zou je kunnen zeggen. <laughs> maar het is. Het is um, we baseren ons een klein beetje op het boek De Terugkeer van de Eros van, um, de, van die heer Bayong Chulhang. Uh, en dat is, een, dat is een heel interessant boek waarbij hij praat over dat kinderlijke verlangen, dat consumerende kinderlijke ver verlangen... wat iedere keer op ons wordt geprojecteerd in de samenleving... waardoor we alles moeten willen kopen. Een mm -hmm. auto ziet eruit als een, als een heel leven. Dat is niet meer een auto, nee. Dat is een leven. Een belevenis. is al die dingen. Ja. Dat daarmee de liefde eigenlijk veel te kort wordt gedaan. Omdat de liefde geen tegenkant meer krijgt. En dat uh, de enige tegenkant uh, die die liefde heeft... is, uh, zou je kunnen zeggen, uh, uh, gewoon... Um, de plastieke kant van porno, zou mm. ik kunnen zeggen. En um, dat, dat, uh, dat stelt hij aan de kaak. Dat, uh, vindt hij, dat vindt hij echt een hele slechte samenleving eigenlijk. En ik ben het daar voor een groot deel ook wel mee eens. En die, die filosoof zit ook wel ergens in het stuk, vind ik. In het concept wat we hebben. Ja. <tied> Je bent de muzikaal leider van dit, uh, bij dit project, uh, je komt uit de klassieke hoek, je zit in het, op het Koninklijke Conservatorium in, uh, in Den Haag. Uh, was je naar de Veenfabriek geweest voordat je deze productie deed? Ja, ik zou bijna zeggen toevallig wel. Ik, had, ik heb eigenlijk al twee keer eerder met Paul uh, gewerkt, um, in, in kleinere producties weliswaar, maar... Uh, het feit dat we elkaar al kenden uh, voordat we hier aan begonnen, is wel heel fijn geweest, want uh, daardoor heb ik denk ik meer, <laughs> meer, kunnen maken bij je, in plaats van, uh, want omdat ik weet hoe jij werkt een beetje, en jij dus ook weet uh, wat je krijgt in zekere zin, ja. dus als ik binnenkom. Ja. Ik, dus, ik, uh, ik, ik durf wel te zeggen dat de eerste confrontatie die we, uh, zeg maar, op, op een goede manier, hè, confrontatie, uh -huh. die we hadden in de, in de, in de, in de, de Fairy Queen. Dat had niet gekund als ik Manoi niet had uh, gekend al. Hm. Want Manoi kwam aan en die had mijn totale volgordeversie veranderd. Maar <laughs> niet een beetje, maar werkelijk Wat, echt, echt fundamenteel. Okay. En dan moet je even slikken. Want dan denk je, hier hebben we een paar maanden aan gewerkt. En daar komt een man binnen die na één nacht zegt: ik heb een voorstel. En dan zie je opeens dat voorstel: dat waren heel veel gele plakketjes en oranje plakketjes. En dat is zo goed geweest. Dat is echt zo goed geweest. En dat kan alleen maar als je, als je diegene die dat aanbiedt vertrouwt. Tot slot nog één vraag: jullie hebben een werkelijk fascinerende foto bij de productie. Een foto van een dame die echt ja, jammer is misschien het woord. Ik weet niet wat, ja. wat ik zou aan doen. Hoe zou je die foto beschrijven? Het is Detta, het is een van de zangeressen van de, van de Rijsopera. Maar het is voor mij is het lachen en huilen tegelijkertijd. En uh, ik, ik vind echt, als de liefde diep zit, is het dat precies: lachen en huilen tegelijkertijd. <tieden> Regisseur Paul Koek en muzikaal leider Kams Kamps over hun productie The Fairy Queen. Een samenwerking tussen muziektheatergroep De Veenfabriek en operagezelschap Rijsopera... ging afgelopen week -einde in Enschede in première en reist de komende weken door het land. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen zijn we er weer na middernacht en dan gaan we praten met de leden van The Ex. Een band die al dertig jaar... Op weg is, 30 jaar toert door Frankrijk, door Engeland, door Ethiopië. Overal zijn ze geweest en ook in muzikaal opzicht hebben ze heel wat wegen afgelegd. Ooit begonnen als punkertjes zijn ze terechtgekomen in de Afrikaanse muziek, in de jazz, de experimentele muziek. Een uh, roembrugverhaal. en dat komen ze morgen, als het goed is, uh, vertellen in Nooit meer slapen. U kunt ons mailen als u dat wilt, nooit meer slapen, at vpro.nl... of bereiken via Twitter, vpronms. Dit was het voor vannacht, graag tot morgen. Ik wens u nog een hele mooie nacht en morgen een fijne dag.